De vriend die niet vergat. Bob en Peter waren de beste vrienden. Op school zaten ze naast elkaar en samen maakten ze hun huiswerk. Bob begreep de dingen wat beter dan Peter en vond het leuk om zijn vrienden te helpen. In de vakanties gingen ze samen met de trein op pad. Ze hadden een, samen een groententuintje en verkochten de groenten aan hun vrienden. Ze waren allebei enigskind kind en hun moeders raakten eraan gewend om twee jongens te hebben in plaats van één. Ze gingen meestal naar het huis van Bob omdat hij het bij Peter thuis minder gezellig was. De moeder van Peter was zo druk met haar eigen problemen, dat ze zo nauwelijks opmerkte. De jaren gingen voorbij. Bob werd de beste van zijn klas, maar Peter moest een jaar overdoen. Het was niet meer zo gemakkelijk om samen te zijn, ook al wilde Bob het helpen. Peter leek het niet meer zo fijn te vinden. Bovendien moest Bob hard werken voor zijn eigen examens. En heel lang groeiden ze, uit, heel langzaam groeiden ze uit elkaar. Bob ging verder studeren en koos voor een rekenstudie. Rechtenstudie. Peter probeerde steeds weer nieuw baantjes, maar hij leek maar niet te kunnen slagen. Zijn vader zat hem zo achter en voelde dat hij niet meer thuis kwam. Hij huurde een kamer in de stad, vlak bij zijn favoriete café, en hij probeerde het beste van te maken. Hij trouwde, maar zijn vrouw was hij niet voldoende snel zat en ging bij hem weg. Vele jaren gingen voorbij. Bob kreeg werk als politierechter en kocht een groot huis voor zichzelf en zijn gezin. Peter besloot er niet op bezoek te gaan, maar zou elkaar toch een keer ontmoeten. De wet zat Peter namelijk achterna. Al een paar keer was hij meegenomen naar het politiebureau vanwege dronkenschap en verstoring van openbare orde. Er deden zich ook andere kleine voorvallen voor. Hij had een baantje. ...maar vond het moeilijk om geld genoeg over te houden voor alcohol en sigaretten. Daarom was hij gaan stelen. Eerst alweer we hier en daar alleen maar wat eten. Hij ging voorzichtig te werk en was nooit gepakt... ...tot de dag dat een politie hem greep toen hij de hemel uitkwam... ...en ze hem vroegen zijn tas open te maken. Het ergste vond hij wel dat ze de worst hadden meegenomen. Hij had zich zo verheugd op een lekkere maaltijd... Hij moest voor de rechter verschijnen. Hij was wel eens eden met de rechtbanken aanradings geweest, maar hij maakte zich niet over veel te zorgen over. Hij voelde zich tegenwoordig zo moe dat hij niets meer kon schelen. Niemand interesseerde zich voor hem, dus waarom zou hij zich druk maken? Eén ding was, was waar hij wel een klein beetje tegenop zag, en dat was de gedachte dat hij Bob weer zou kunnen ontmoeten. Maar misschien is de rechter wel iemand anders, zei hij tegen zichzelf. En ook al is hij dan is hij hem waarschijnlijk nog vergeten. Maar Bob was wel de rechter. Peter kon niet zeggen of Bob hem nu wel of niet vergeten was. Want hij zorgde wel voor dat hij niet keek in de kalme grijze ogen die hij zich zo goed herinnerde. De enige die nog echt in hem was geïnteresseerd, dacht hij nog vaag. De stem die zijn boete uitsprak klonk vreemd en ver weg. Het was een hoge boete dan hij verwacht had. Hij zou het geld nooit bij elkaar krijgen. Dan maar voor de verandering naar de gevangenis. Toen hij die avond op zijn smerige kamer zat, voelde hij zich behoorlijk bitter. Hij had wel eens gedachten gespeeld om Bob te gaan bezoeken, maar dat hoefde hij niet meer, niet meer te proberen. Plotseling begon hij zijn oude vriend te haten. Die had hem toch kunnen laten gaan of hij het gewild had. verzachtende omstandigheden of zo. Maar Bob had hem de zwaarste straf opgelegd. Hij ging naar de kast en verscheurde een pakketje brieven die er een lange tijd lag. Bob en hij hadden veel wat jaren met elkaar geschreven nadat ze van school waren gegaan. Weg ermee! Hij viel op zijn bed en gaf toe aan zijn bittere gedachten. Hij deed het licht, uit en niet, hij deed het licht niet aan toen hij de klop op de deur hoorde. Het was al bijna donker. Alsof het dat oude mens maar niet is die de huur komt halen. Want dat hoofdpaas over drie dagen mompelde hij en deed de deur dicht. Niet de deur dicht. Maar er werd nog een keer eens geklopt. Erg bescheiden klopt. Helemaal niet zoals een rat gedulde tat van de huiseigenaar. Hij, hij stond op. Hij deed het licht aan en opende de deur. En viel een lange stilte. Kan ik binnen komen beter vroeg Bob tenslotte? Je gaat je gang maar, zijn Peter. Hij zijn vriend aan. Bob zag er heel anders uit dan in de rechtszaal. Hij zag eruit als een gewone man met een trui aan. Breder, een beetje grijs, maar toch nog wel een pintere jongen die hem vroeger bij de te rekenen hielp. En doordat hij je thuis bent, mompelde Peter. Dankjewel, zei Bob. Het was weer stil. Een stilte die uiteindelijk door Bob verbroken werd. Peter, zei hij. Kun je, je in onze tuinen her nog herinneren? Zeker weten. Wil je wat drinken? Dankjewel, weer stilte. Terwijl Peter een fles ontkurkte, het was gemakkelijker om te praten terwijl ze wat dronken, Peter, heb je werk? Werk? Nee, de gevangenis wordt voor mij de volgende plaats. Hoe, hoe denk je dat ik die boete moet gaan betalen? Daar kom ik juist voor. De boete is betaald. Peter, en ik kan die tuin niet meer zo goed aan. Ze is veel te groot en verwilderd helemaal. Hij was altijd een betere tuinman dan ik. Peter, weet je nog hoe de slakken altijd achter mijn sla aanzaten en ik nooit wist waarom? Ik vroeg me af... Er is een klein huisje naast ons. Huis. Je zou de groenten kunnen verbouwen en die verkopen op de markt. Het zou ook leuk zijn om dat samen weer samen te doen. Wil je daarover nadenken? Hoe weet je of het niet de vier sieraden van de vrouw? Zoals zeer antwoordde Peter Vinnig. Maar hij lachte er wel bij. Hij had het ten hier altijd leuk gevonden. Wanneer kun je komen vroeg Bob? Morgen? Ik zal erover nadenken zei Peter. Dank je wel. Hij stond voor het raam te kijken hoe Bob wegreed in de regen, maar zijn gedachten waren al druk bezig. Hij kende de tuin. Hij had vaak over de heg heen gekeken en zich afgevraagd wat hij ervan hadden gemaakt. Het was een plek in de zon die ideaal was voor fruitbomen en er lag een beschut bloembed waar hij aardbeienplanten zou kunnen zetten. Heel lang stond hij bij het raam te staren. Hij zag de traanslotaarns niet of de regen op de stoep viel. Hij stond in de gedachten in de vroege herfstzon, omgeven door bitterzoete geur van chante. Hij keek op naar de vlinders en de madeliefjes. In dit verhaal is de rechter die een veroordeling uitsprak, de man die de schuld betaalde en de vriend Peter een nieuwe strafgarde, zelf, dezelfde persoon. Op die manier zal God eens de zonde oordelen en bestraffen. En omdat hij een rechtvaardige rechter is, zal er geen enkele zonde vergeten worden. Het loon van de zonde is de eeuwige dood, wat betekent gescheiden zijn van God en dat loon moet betaald worden. Maar God, de rechter, deed zijn kleding van eer uit en kwam in Jezus bij ons op aarde. Hij betaalde de schuld van de zonde eens en voor altijd, toen hij stierf aan het kruis. En nu komt hij bij ons door de Heilige Geest en vraagt hij ons om hem in ons hart te ontvangen. Nieuw leven te beginnen en hem met een leven van vergeving en blijdschap. Lees je mee. En hij is voor alle gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hem gestorven opgewekt is. Daarom, als iemand een christus is en hij een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. 2 Vers 15 en vers 17. Denk je mee? Heb jij zelf dit nieuwe begin al meegemaakt in je leven? En als dat zo is, op wat voor manier vertrouw je de Heilige Geest om je te helpen bij deze nieuwe start? Vanwege de rechten van Google Play mag ik eigenlijk geen muziek laten luisteren. Dus...